ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse inzamelingsactie voor Pakistan heeft 16,1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bekendgemaakt aan het eind van de nationale actie van afgelopen dag. De hele dag besteden televisie- en radiozenders aandacht aan de slachtoffers van de overstroming in Pakistan. Mensen konden bij een beltpanel met bekende en onbekende Nederlanders hun donatie doorgeven. Bij het bedrag van 16,1 miljoen zit ook 2 miljoen van de Nederlandse regering. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is het bedrag een voorlopige eindstand... omdat Giro 555 de komende tijd open blijft voor donaties hulporganisaties zijn tevreden over het resultaat van de actie. Ze tekenen aan dat het merendeel van de donaties is gedaan door particulieren... en dat bedrijven het hebben laten afweten. CDA-fractievoorzitter Verhagen voelt niets voor het idee van oud-informateur Lubbers... om een time-out in te lassen in de formatie om een tussenbalans op te maken. De oud-CDA-premier maakt zich steeds meer zorgen over een coalitie met de PVV. Verhagen verwacht de zorgen van Lubbers te kunnen wegnemen met een goed onderhandelingsresultaat. Volgens CDA-voorzitter Bleker zijn veel actieve CDA-leden teleurgesteld in mensen die vroeger actief waren en die nu voor hun beurt spreken. Een Russische rechtbank heeft een nieuw onderzoek gelast naar de moord op Saar Nicolaas in 1918. De rechtbank is het niet eens met het besluit van het Openbaar Ministerie om het strafrechtelijk onderzoek te sluiten. Het onderzoek werd dit jaar gestaakt omdat de zaak verjaard zou zijn en omdat de verdachten inmiddels zijn overleden. Nicolaas was de laatste tsaar van de Romanov-dynastie. Na de Russische revolutie werden Nicolaas, zijn vrouw en hun vijf kinderen in 1918 door de Bolsheviken doodgeschoten. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden hun stoffelijke resten opgegraven en herbegraven in Sint-Petersburg. Officieel is de staat verantwoordelijk voor de dood van de tsaar. Volgens de rechtbank maakt het dus niet uit dat de moordenaars inmiddels dood zijn.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 What's wrong I don't time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 This is really cool.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 I'm all up it cause you represent California